is van Kesteren met het NOS-journaal. In het Brabantse Ude is een informatieavond over de komst van een AZC uit de hand gelopen. De mobiele eenheid is ingezet tegen 200 demonstranten. Er waren opstootjes en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Ook gooiden actievoerders met flesjes en blikjes naar de politie. Vijf mensen zijn aangehouden. De gemeente hield een informatieavond over de komst van 750 vluchtelingen naar gemeente Maashorst, waar Ude onder valt. Het Oekraïense leger zegt dat Rusland is begonnen aan een nieuw lenteoffensief. Volgens de hoogste generaal Sierski is het aantal aanvallen in de afgelopen dagen bijna verdubbeld. Over een lengte van duizend kilometer lange front worden zware gevechten gemeld. President Trump stelt per direct de Amerikaanse importheffingen uit. De heffingen worden voor veel landen uitgesteld met 90 dagen. Ook geldt er een directe importheffing van 10% voor die landen. Wel, Trump zegt ook dat landen die geen tegenmaatregelen hebben genomen worden ontzien van heffingen. Het is dan ook niet duidelijk of de Europese Unie onder dat uitstel valt. Voor China wordt daarentegen het tarief per direct verhoogd naar 125 procent, omdat het land volgens Trump geen respect heeft voor de wereldmarkt. De Amerikaanse beurzen reageerden direct op het uitstel van de importheffingen. De Dow Jones stond in één keer 2600 punten hoger. Israël zou plan zijn om flink meer gebied van de Gazastrook in te nemen. Volgens de krant Haaretz wil Israël grote delen van het zuiden van Gaza onder eigen controle plaatsen. Palestijnen krijgen volgens bronnen in het leger geen toestemming om terug te keren naar de stad Rafa. Die zou geheel ontruimd en gesloopt worden. In Rafa woonden voor de oorlog zo'n 200.000 mensen. Persbureau AP meldde twee dagen geleden dat Israël nu de helft van Gaza in handen heeft. Het weer, langzaam raakt het meer bewolkt, ook in het zuiden. Vannacht is het 4 tot 7 graden. En morgen weer een dag met wolken en zon. Het blijft droog bij 13 graden in het noorden en westen. Elders wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Sea of Love. Oh no Sweet you saw me, you turned away, and I was gone. I don't know.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 as I watch as your hand turns full circle 6.9 RF FM Looking out for a In the night so still Oh happy You a kingdom in that house on the hill Looking like out for love A love You said that you love me And that, that you, you always will, always will.